Voor spoedige start. Lot Lewin met het NOS journaal. Pre Pearl Harbor. Ze deden dat aan boord van de USS Arizona Memorial. Het is voor het eerst dat een zittende premier het oorlogsmonument heeft bezocht. Premier Abe heeft geen excuses gemaakt voor de aanval. Wel heeft hij de nabestaanden gecondoleerd in een toespraak. Obama bedrukte, benadrukte het bondgenootschap tussen Amerika en Japan... dat volgens hem nooit sterker is geweest. Dit bewijst dat aardsvijanden alsnog bondgenoten kunnen worden, zei Obama. Bij de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941... kwamen bijna 2400 Amerikanen om het leven. Turkije beschuldigt de VS ervan indirect steun te verlenen aan terroristische groeperingen, waaronder islamitische staat. President Erdogan zegt daar ook bewijzen voor te hebben. Het gaat om strijders uit de coalitie in Syrië, die door de Verenigde Staten wordt geleid. Dat die coalitie ook militante Koerdische organisaties steunt, was al bekend. De Turkse beschuldiging dat ook IS wordt geholpen is nieuw. Volgens Erdogan gaat het om heel duidelijk bewijs met foto's en video's. De Turkse president zei niet waaruit blijkt dat de VS Islamitische Staat steunt. Het Openbaar Ministerie in Italië wil Shell vervolgen voor omkoping. Volgens het OM hebben vier topmanagers van de multinational... een voormalige Nigeriaanse minister omgekocht om olie te mogen winnen in dat land. De vier zouden hebben gewerkt vanuit het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een van hen was lid van de Raad van Bestuur... Ook het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar betrokkenheid van Shell bij corruptie in Nigeria. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog vannacht. Vooral in het zuiden kan mist ontstaan. De minima liggen net boven het vriespunt. Overdag ook op veel plekken mistig. De temperatuur komt daar niet boven de 3 graden. Op andere plekken is de maximumtemperatuur 7 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 Ik kan wel zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook wel wanneer Ik kan er raden, want je zegt zelfs als ik je vertel, dat hoop je van, Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je ik alles van je deed met alle mensen vergelijken mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet? Wil je langer leren kennen, maar misschien wil jij dat niet? Ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. See. Like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best for a canchilla. I've been dealing in the chainsmobas. How do you think I got the name over? I've been really the games over. Fall back young. Ever since I made the change over the platinum, the game's been a wrap one. So crazy, my baby. crazy, crazy. to keep you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 Sorry for of your clothes, so